Wommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner... in de bewerking van Peter Tenuil. Maaike Meijer vertelt de hopsas. Hoe heerlijk is het niet om onbezorgd te genieten van het niks nutten. Om lichtzinnig te springen in de zonnestralen... en zich dan neer te vliegen tussen de orchideeën. Om lodderogend fladderende vlinders te volgen... en een onbestemd lied te zingen. Luister naar de hopsa's. <middels> Het was een mooie zomer geweest met veel zonneschijn. Maar op de dag dat heer Bommel met vakantie ging, veranderde dat. De wind draaide naar het zuidwesten en voerde zware wolkgevaarten aan. Waaruit al spoedig regen begon te vallen. Het is maar een buitje. Nou, het is wel teleurstellend, jonge vriend. Waren we niet maar naar het zuiden gegaan, zoals ik van plan was. Maar jij wilde natuurlijk weer naar het oosten. Trouwens, waar is het oosten ergens? Tom Poes vouwde de kaart uit. Maar die was door de vochtigheid lelijk doorgelopen. De druk inkt is niet watervast meer tegenwoordig. Oh. Maar we rijden recht naar het zuiden. Nee. Kijk maar naar die wegwijzer daar. Oh. Heer Bommel vestigde zijn aandacht op het bord. Niet zo hard. We kunnen hier makkelijk slippen. Jij hebt goed praten. De regen is op de remmen geslagen. Ze werken niet meer. Ja, bedoel ik. Erger kan het niet worden. Water boven, water beneden en water, water binnen. Het is te veel, jonge vriend. Tom Poes antwoordde niet. Hij trok zichzelf overeind en sprong uit de wagen om zich naar de vaste wal te begeven. Wat doet u daar nog bij de oude schicht? Kom toch op de kant. Ik red de -kant. In Onze ellende zijn we overal van verlaten. En mijn tegenstel heeft behoefte aan een verversing. Dat begrijp je toch wel? Moet ik dan overal alleen aan denken? Oh, eens zien wat Joost voor ons heeft klaargemaakt. Oh, de pastetjes helemaal doorweekt. Dit is de druppel die mijn gal doet overlopen. Weg ermee. Heel lang? Wat zullen we nou hebben? Oh, wat oh. oh. oh, goeie. Oh, netjes van jullie man. De oude zatkiel te denken. Oh. oh, de meeste lui eten hun carbonaatjes zelf op. Het is slecht verdeeld in de wereld. Nee, oh. niet kwalijk. Ik liep me even gaan, bedoel ik. Ah. Alles is in het water gevallen. Oh. Oh. Hou je van water? Nou. Vind je dit zeker wel lekker weertje? Ah. Oh. Ik voor mij gebruik het alleen om er ze nu dan in te wassen. Ik haat dit weer als zijnde. Daarom waren we op weg naar het zuiden, totdat ik een beetje pech met mijn wagen kreeg. Hoe komen we verder? Hoe kunnen we ooit de zon bereiken? Oh, heel gewoon. Door deze kuil natuurlijk. De zon in, in die kuil? Die kuil waar u in zit? Hoe is dat mogelijk? U maakt een grapje ten koste van een verdronken vakantiebreukeling, heer Zadkieuw. Niet erin, maar erdoor. Kom maar mee. Ik ben toch klaar met mijn wasbuur. De kuil bleek tamelijk ontdiep te zijn... en in het midden bevond zich een rond gat... waarin de heer zat. kiel zich liet zakken. Zouden we dat nu wel doen? Wat weten we tenslotte van die oude heer af? Hij lijkt me een zwerver toe, als je begrijpt wat ik bedoel. Laten we maar volgen. Veel erger kan onze vakantie niet worden. En hij schijnt het niet kwaad te menen. Nee. De wanden van de onderaardse gang waarin ze terechtkwamen waren met balken gestut. En aan het einde was helder licht te zien, zodat de ontredderde reiziger weer wat moed vatte. Oh, het is maar een kort eindje. En de jonge vriend had gelijk. Veel erger kan het niet worden. Het is alleraardigst. Wat een vriendelijk landschap. Vol bloemen en fraaie planten. En kijk nou toch eens hoe het weer is opgeknapt. Alle regenwolken zijn verdwenen. Hier schijnt altijd de zon. Je kunt het nu zeker zelf wel vinden. Hè? Kijk, ik ga niet mee, want de hopza's zien mij niet graag. Ze zijn bang dat ik in hun water ga baden. Nou, mij niet gezien, hoor. Ja. Hey. dat water is goed voor eten en drinken en vrolijk zijn. Maar ik, voor mij, heb toch liever een lekkere kluif? Oh, dat is eigenaardig, die verandering van klimaat. Maar erg prettig, al zeg ik het zelf. Het was toch een goed idee om naar het zuiden te gaan, wat jij. Hier kunnen we ons tenminste drogen, zodat de reuma me niet op de heupen slaat. Nu nog een goed hotel en dan is alles in orde. Hmm. Wat zijn hopsa's? Dat wist heer Bommel ook niet. En een poosje liepen ze zwijgend door het zomerse landschap. Een zacht windje streek hen langs de slapen en de zon scheen warm... zodat heer Olysias al spoedig droog was. Maar toch begon hij het langzamerhand minder naar zijn zin te krijgen... De lucht is hier wat zwaar, jonge vriend. De bloemengeur stijgt me naar het hoofd, zodat het mij in de oh. benen zakt. En nergens is een uitspanning waar men kan bekomen van alle ontberingen. Mijn goede oude schicht ligt in de regen, in het water. En honger en dorst heb ik ook. Ik hoor een rivier in de verte. Eh? Het water zal hier wel te drinken zijn als we het koken. Oh. En misschien ontmoeten we iemand aan wie we de weg kunnen vragen. <lacht> Hallo, eh? ben jij een hopza? Eh? Weet jij hier ook een herberg in de buurt waar we iets te eten kunnen krijgen? Eten, drinken, vrolijk zijn. Een vrolijk klein baasje, maar erg oppervlakker. Wat heb je aan zo'n antwoord? Eten, ja. drinken ja. en vrolijk zijn. Ja, ja, dat heb je al meer gezegd. Het lijkt me een goede raad, maar hoe kunnen we hier eten en drinken? Om over vrolijk zijn nog maar te zwijgen met alle zorgen die ik over mijn auto heb. Het kereltje wees op de rivier en begaf zich springend over de pompenbladen naar de andere oever. Eten, oh, drinken. Dat, dat, dat eten, dat lijkt me onzin, maar dit is tenminste iets om de dorst te lessen. Ik weet het niet. Met water moet je altijd voorzichtig zijn in vreemde streken. Eerst koken, stond oh. er in de krant. Oh. Dit is... Dit is... Zeer verkwikkend mm, Notig met een fruitige afdronk joh vriend Oh, eten en drinken zou ik bijna willen zeggen Nadat heer Bommel zijn dorst gelest had ging hij tussen de bloemen zitten en met een brede glimlach legde hij de handen op de buik Heer Oeli, wat is er? Toch Ruk? geen maagpijn of zo? Water uit een rivier drinken is altijd... Uh, het is eten en drinken het lege gevoel in mijn innerlijk is helemaal weg. Oh, ja. Waarover maak jij je toch altijd zorgen? Zie je niet hoe de zon schijnt en hoe de vlinders wapperen? Alle moeilijkheden vallen hier van een heer af, jonge vriend. <tieden> en drinken. En vrouwelijk zijn. vrouwelijk Eten, drinken en vrolijk zijn. Vriend. Dat gespring is niets voor heer Olly. Het moet de uitwerking van dat water zijn. Als daar maar geen narigheid van komt. Dat is meestal zo met dingen die eerst leuk lijken. Maar aan de andere kant, ik heb zelf ook dorst. Meneer is zeker ook bejaard. Ach ja, witte haren en een bedachtzame gang. Men ziet het direct. Maar nog jong van hart, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat komt van het water. Nou, zo oud ben ik nog niet hoor. Maar ik ben hier vreemd en ik vroeg me af, um, uh, werken jullie hier niet? Werken, en, uh, waar en wonen jullie? Wonen, weet ik niet. Eten, drinken en vrolijk zijn, dat is alles. Het komt van het water. Maar uh, meneer is zeker al erg oud. Dan wil het wel eens door elkaar lopen. Oud? Ik oud? Dat is te gek. Je kan toch wel je verstand gebruiken zonder oud te wezen? Een poosje keek hij boos naar de zonbeschenen rivier. Toen ging hij lang uit op de oever liggen... en dronk met diepe teugen van het heldere water... Het was nacht geworden en een grote maan klom langzaam uit de nevels omhoog. In het licht daarvan kon men heer Bommel waarnemen... die met een tevreden glimlach op zoek was naar een plekje om te rusten. Zacht neuriend schuifelde hij door de bloemen... totdat hij bij een kuiltje kwam waarin Tom Poes lag te slapen. De jonge vriend. Speelsmoe werd ik... Ach ja, wij die jong van hart zijn, brengen de dagen door met spel en vrolijkheid. Totdat de duisternis valt en de dromen ons roepen. En morgen is er weer een dag met eten, drinken en vrolijk zijn. Ah, dat is alles wat erop aankomt. Hij plukte een bloem en kriebelde daarmee de neus van Tom Poes. Totdat hij. Hé, hey, Olly... Is er iets? Oh, er is van alles. Dit is pas leven, bedoel ik. Hier heb ik als heer altijd naar verlangd. Zeg nu zelf. Ja, het is erg leuk voor een uh, vakantie. Ja. Vooral als het weer goed blijft. Maar wat zou er hier gebeuren als het winter wordt? Maar het wordt hier geen winter, denk ik. Ik bedoel, het kan me niet schelen. Oh, ik ga slapen. De volgende morgen zaten heer Bommel en Tom Poes al vroeg aan de oever van de rivier. Nadat ze van het water hadden gegeten en gedronken. Een nieuwe dag. Kom, ja. ik verlang ernaar om een beetje vrolijk te gaan zijn. Jij zult niet. Nou. Je begint oud te worden, jonge vriend. Hmm, dat is onzin. En natuurlijk vind ik het hier leuk. Maar ik ben bang dat zo'n plek als deze niet kan blijven bestaan. Het is niet normaal. Nee, ik ben niet in de stemming om mijn humeur te laten bederven. Oké, oh, kijk, hm. daar zijn enkele hopsa's die van het leven genieten. Dat is hm. nog eens prettig gezelschap. De zon scheen warm. En omdat het dal door hoge bergen omringd werd, was er weinig wind. Het is dan ook geen wonder dat de vrolijke heer... na een poosje last van de hitte begon te krijgen... en de schaduw van een boom opzocht. alleraardigst. Erg leuk. Maar het is een beetje eentodig voor een heer met een diep gedachtenleven. En bovendien is het jammer dat de Hopsa's uiterlijk zo weinig te bieden hebben. Het zou veel prettiger geweest zijn wanneer mevrouw Doddel hier was. Doddeltje, bedoel ik. Of de leden van de kleine club. Het zou verkeerd zijn om dit allemaal voor ons alleen te houden. <lacht> uh, Jongeheer Hopsa, waar is tonpoes? Die <lacht> ouwe... Heb je ja. Achter de hevel. Nou. Knappe kop, hoor. Alleraardigst, jonge vriend. Ik had het zelf kunnen bedenken. Dansen en vrolijk zijn. Zo is het leven. Ja, ja. En daarom is het niet juist. Ik heb eens nagedacht en ik vind dat het niet juist is om het hier zo prettig te hebben... terwijl vrienden en bekenden een zorgelijk bestaan in de regen leiden. Het is mijn plicht als heer om iedereen mee te laten genieten. Zeg nu zelf. Daarom ga ik opbellen. Daar heb je het al. Zou u dat nou wel doen? Nu ik mijn gedachten onder woorden heb gebracht, staat mijn besluit vast. Na enig zoeken vond heer Bommel de weg naar de god... En reeds van verre zag hij de oude Zatkiel, die hem naar het land van de hopsa's had geleid. Waarom zit u toch zo alleen, hier, Zatkiel? Het leven is hier toch prettig met een aangenaam klimaat en een opgewekte bevolking? Die hopsa's, die moeten mij niet. Oh. Denken dat ze beter zijn dan ik. <hums> Alsof ik zin zou hebben om in hun rivier te wassen. Oh, een eigenaardig idee. Ja, maar uh, weet u hier in de buurt ook een telefoon? Op de weg naar boven? Door de kuil, je weet wel. Een half uurtje lopen rechtsaf. Maar het regent er nog steeds. Ik zeg het maar even. Oh. Huh. Nu weet ik pas goed hoe prettig het bij de hopstas is. Mijn taak als heer en als bobbel ligt duidelijk voor me. Ik ga de burgemeester opeggen. En de garage trouwens ook, want de oude schicht ligt nog steeds in het water. Hij moet er nodig uit. Hij zou kunnen gaan hoesten ofzo. zo. Hmm. Burgemeester Dikkerdak zat in de kleine club te praten... met de secretaris-generaal van de oliehandelmaatschappij. Een zekere heer Steenbreek. Wij staan voor moeilijke tijden. Een ingezakte beurs, inflatoire tendensen... en dat dreigt schaarste op vele gebieden. Het is wat te zeggen. Het zal moeilijk zijn het publiek rustig te houden. Ik voorzie een winter vol stakingen en onlusten. Hier is de heer Bommel voor u aan de telefoon, burgemeester. Er volgde een langdurig gesprek. Dat hoofdzakelijk aan de andere kant van de lijn gevoerd werd. En waarbij de heer Dikkerdak steeds groter ogen opzette. Waarom u niet mee? Dat is kras. Bobbel heeft hier in de buurt een streek ontdekt van zonneschijn eten en drinken. Hij meent dat iedereen daarvan moet kunnen genieten. Ja, ja, hij is een sociaal bevolgen figuur, meneer Steenbreek. Een sieraad voor onze stad, zeg ik altijd. Het lijkt me onzin, maar het is een onderzoek waard. Uh, waar is dat land, burgemeester? Op een morgen, niet lang daarna, zat heer Bommel tussen het groen... en luisterde naar het rietfluitje van Tom Poes... Om hem heen dansten de hopza's, de vogels zongen en de wind voerde zoete geuren aan, zodat het hem blij te moeden was. Maar plotseling veranderde dit aardige toneeltje. Van tussen de bomen trad een bleke gedaante naar voren die tussen de bloemen bleef staan en een zwarte schaduw vooruitwierp. Mijn naam is Steenbreek van de oliehandelmaatschappij. Hoe maakt u het, meneer Bommel? Eh, uh, goed? Erg goed, mag ik wel zeggen. Eten, drinken en vrolijk zijn, dat komt van het water, <laughs> als u begrijpt wat ik bedoel. Nee. nee, maar ik kom hier om een voorlopige indruk te krijgen van dit project, na uw telefoontje met de burgemeester. Ah, wij zijn in principe geïnteresseerd. Oh, dat is mooi, want van zoiets moet iedereen kunnen genieten. Wat jij, Tompoes. Nou. Een heer is niet zo zelfzuchtig om dit allemaal voor zichzelf te houden. Al heeft hij het dan ook prettig. En daarom dacht ik zo, het zou leuk zijn wanneer iedereen onbezorgd zou kunnen leven. Dat dacht ik. En daarom belde ik op. De heer Steenbreek trok een flesje uit zijn zak... en gaf dat aan een hopza die nieuwsgierig was genaderd. Vullen, knap. Weer, wacht eens even, dat is niet de manier om vrolijk te zijn. Zo zijn we het hier niet gewend, hoor. Iedereen is aardig voor elkaar. En als heer is het mijn plicht... Tette, tette, no. Men moet dat primitieve volkje in de hand houden. Anders neemt het een loopje met je. Nee, U hebt de neiging tot ankenailleren, meneer Bommel. Nou, De stakker weet nog niet beter. Hij komt uit de regen de narigheid. Maar als hij eenmaal van het water gedronken heeft, dan zal hij wel anders worden. Ah, zeer weldadig. Ah. Als de aandelen niet zo laag stonden, zou ik er werkelijk van verkwikken. Oh. De heer Steenbreek kurkte het flesje zorgvuldig... en droeg het voor zich uit terwijl hij door de bloemen terugliep naar de onderaardse Op, Gaat gangen. u nu alweer weg? Hebt u het nu al gezien? Is dat de manier waarop u een bestaan van eten, drinken en vrolijk zijn onderzoekt... Daar sta ik als heer met een diep innerlijk leven toch wel anders tegenover. Na een week in dit heerlijk klimaat... borrelen er allerlei mooie gevoelens in mij naar boven. Dat is het water. De inhoud van dit flesje. En daar gaat het toch om, nietwaar? Ik zal het laten analyseren. U hoort nog van mij. Hmm. Wat? Hmm. Nou, hmm. Hier gaat de rivier wetenschappelijk onderzoeken. Is dat niet goed soms? De heer Steenbreek had zich naar het Rommeldamse laboratorium begeven... om het water uit de merkwaardige rivier te laten onderzoeken. Daar zat hij nu op de afgesproken tijd op de uitslag te wachten. Maar die was er om half twaalf nog niet. Elf uur was de afspraak. De professor schijnt er de tijd voor te nemen. U, u bent toch zijn assistent? Pieps, is het niet? Zeker. Wat doet hij eigenlijk... De proef werkt altijd heel nauwkeurig. Een ernstige baas hoor, hij laat zich niet afleiden of opjagen. Ja, pomma, pomma, ja, van der Bami in de Bams, hoya, ja. een schone proving. Deze vloedigheid de wunderbaar. Ik voel mij ganz aangenaam vermonterd. Dat interesseert mij niet. Wat zit er in dat water? Daar gaat het om. Wow, reines water <lacht> Vermixt met allerhand mineralen Vitamine En proteïne Met schade in een element Dat mij onbekend voorkomt <lacht> Ik zal het Naar betrachten moeten Maar het is eten en drinken Meneer Steen Steinburg En zonder giftstoffen Of zorgen <lacht> Dat is mij genoeg ik zal de zaak voorleggen aan de oliehandelmaatschappij. Gaat u intussen door met het onderzoek naar dat onbekende element. Tot ziens. Ja. Hm. Hm. Een knap, geen humorzin. Dat is klaar. Ik zie de grap ook niet. Wat is er zo leuk ja, dat aan dat water? Hai ho, hai ho. Wees toch helemaal niet zo ernstig. Like Pieps, lustig zijn in wetenschappelijke zin. Dat is de kunst des levens. Joh. Pomp pompsen van der Mami in der Bansoya. Ja. Toen de oude Zatkiel enige dagen later het hoofd uit de kuil stak om van de regen te genieten, zag hij tot zijn verbazing een grote zwarte auto naderen. Hier is het, HWS. Voorzichtig, het is glibberen. Waar is wat? Ik zie niks. Amos W. Steinhacker, de president van de oliehandelmaatschappij. Daar, waar die zwerver zijn hoofd over de rand steekt. Daar is de toegang tot het dal. Goed. Die paar wat beter, het drukt in mijn nek. En hoor, maak de ingang vrij. <tie> een moddertroep. Dit moet veranderen als we hier tot zaken komen. Noteer dat, Steenbreek. Hier komt een heer tot mooie gedachten. Het moet heerlijk zijn om anderen mee te laten genieten van dit leven, Zegt u zelf, jonge vriend. Hier valt alle narigheid vanzelf, van iedereen af, zodat het een betere wereld zal worden. Wanneer je begrijpt wat ik bedoel. Hm. Daar komen al anderen aan en ze hebben de narigheid meegenomen. Heer Olly keek ontsteld naar de naderende groep. <lacht> Voorop liep de chauffeur met forse hand de weg vrijmakend van hopsa's... voor de heren Steinhakker en Steenbreek. Uh, uh, voorzichtig, goede vriend. Dat gaat niet, bedoel ik. Dit is een vriendelijk land en ik kan niet toestaan dat u de hopsa... <lacht> ah, oh, hola! Oh, oh, oh, oh, wacht even. Dat is geen inborling. Hé, hey, Olly. Een klein misverstand, OBW. Uh, begrijpelijk. Dat zult u moeten toegeven. Dat uh, uh, was verstandig. Dan moet de primitieve stevig onder de duim houden, anders kunnen er geen zaken worden gedaan. Hier wordt niets onder de duim gehouden. Dit is het land van vrolijk zijn en ik kan niet toestaan dat ongure liederen met zwarte brillen klappen komen uitdelen. Als hier geklapt moet worden, zal ik het doen, want de toren van een heer is verschrikkelijk. Stop! U praat tegen de president van de oliehandelmaatschappij. Vooruit, hoor. Primitieve onder de duim. De aangesprokene sprong voorwaarts. Maar op dat moment viel er een zware tak uit de boom die hij passeerde. En omdat hij hem vol op de pet trof, stortte hij dreunend ter aarde. Daar had niemand op gerekend. Zodat de tengere secretaris en de nietige president... door een regen van vuistslagen getroffen werden zonder tegenstand te bieden. Ze waren aan zoiets niet gewend. En ze zaten dan ook al spoedig... Ademloos tussen de flora. Ja, het is vreselijk wat een heer in zijn woede vermag. Hoewel, ik begrijp niet waarom die gord daar ook op de grond ligt. Ik heb hem toch niet geraakt? Maar misschien is hij door angst overmand. Dat is het niet. Er hing een dode tak in deze boom en die heb ik op zijn hoofd gegooid. Oh, oh. ja. Heel goed, jonge vriend. Ik had het zelf kunnen doen als ik niet tegenover een overmacht had gestaan. Aan de andere kant, uh, ik hoop dat ze zich geen pijn hebben gedaan. Hun eigen schuld. Maar we moeten vlug zijn. Met deze klimplant kunnen we ze vastbinden voordat ze bijkomen. Na een poosje hard werken waren de beide hooggeplaatste zakenlieden en hun chauffeur stevig omwonden. En door de onderaardse gang naar de kuil gevoerd. De oude Zatkiel hield mee om het groepje naar boven te trekken. Hoewel hem dat erg tegenstond. Zo is het nou altijd. Door het zwoegen van de armen gaan de rijken omhoog. Ja. Oh, en nu fort. Pas op wanneer ik jullie hier weer zie. Dan smijt er wat, want de heer kent zijn eigen kracht niet. Maak dat je wegkomt. Zo, zo kan Gor niet rijden. Wees zo goed deze touwen los te maken. Ja, ik maak niets los. Ga wel lopen. Hier zal die meer van horen. Dit loopt niet goed af. Die grote lui laten zich niet door zwervers in de kou zetten. Daar komt gedonder van. Oh. heb ik nu echt trek in? Soms worden de spanningen een heer te machtig... en dan heeft hij meer behoefte aan tabak dan aan bloemengeur. Hmm. Oh, nu is alles weer prettig. We kunnen weer eten, drinken en vrolijk zijn. Ik ben bang dat een land als dit niet kan bestaan. Het zal hier wel gauw afgelopen zijn. Vooral omdat u de buitenwereld erin hebt gehaald. Onzin. Nee, dat... Ik zal persoonlijk de hopza's en hun gebied beschermen. Hmm. Maar het was duidelijk dat iemand als de oliekoning Steinhakker het daar niet bij zou laten. U zult wel inzien dat AWS het hoog opneemt, burgemeester. Hij is begrijpelijkerwijze in zijn privéhospitaal opgenomen wegens een sterk verhoogde bloeddruk. Maar hij heeft strikte orders achtergelaten. In de eerste plaats dient er een einde gemaakt te worden aan de wanorde in die vallei. En in de tweede plaats eist hij een ontginningsvergunning. Een ontginningsvergunning? Ja, dat gaat zomaar niet. De gemeenteraad... Een haat... ontginningsvergunning met volmachten. Ja. Een weigering zou de olielevering van de stad ernstig in gevaar brengen. Ja. En dat zou u toch ja. niet willen? Ja. Niet ja. nee. nee maar... Zorg vooral dat er een einde komt aan de wetteloosheid in dat gebied. Ja. Anders zullen wij met deze volmachten onze ordendiensten inschakelen. Ik wens u een goede dag. Slecht weertje. Het spijt me dat ik u mee moest vragen, meneer Dorknoper. Maar er is sprake van een valleitje in een kuil waar Bommel de Beest schijnt uit te hangen. Het is ook altijd dezelfde. De burgemeester heeft me over die vallei ingelicht, commissaris Pas. Maar ik weet niet of dat grondgebied wel bij de gemeente behoort. Ja. Het staat niet op kadastraalkaart 95A en ook niet op appendix 512. Ja. We zullen ons persoonlijk op de hoogte moeten stellen voordat er kan worden ingegrepen. Hola! O, oh, waarom zo'n haast? Wat is er nu weer? Politie! Ik wist het wel. De wet komt eraan. En daar hou ik niet van. Oh. Oh. Ja, daar heb je Doorknoper en bullenbos. Ik was ook al bang dat we moeilijkheden zouden krijgen. Kom, oh, kom, jonge vriend. Ik denk wel eens dat jij niet genoeg van dat geneeskrachtige water drinkt. Je blijft een beetje onrustig en echt ontspannen ben je niet. Ah, wat kan ons gebeuren? Ik, eh, uh, uh, we hebben gestreden om dit land vrolijk te houden. Wat jij? Blijdschap voor iedereen is mijn motto. Daar uh, nou hou ik mij aan. Zo, blijdschap voor iedereen, hè? Sla je daarom keurige ondernemers met boomtak op het hoofd? Ik heb ernstige klachten over je bommel. Ik zou je eigenlijk moeten inrekenen. Eerst dienen we te weten hoe het gebied hier wettelijk gelegen is. Nou. Ik moet zeggen dat het klimaat hier erg aangenaam is. Oh, ja. Dat komt natuurlijk van de beslotenheid tussen de bergen. Maar onder wiens juridictie valt het grondgebied? Daar gaat het om. Het valt helemaal niet. Het is er gewoon. Leuk dat jullie er ook zijn hoor. Ik zei net tegen Tom Poes dat het prettig zou wezen wanneer ik wat aanspraak had. En uh, wat eten en drinken betreft... Daar is de rivier. Dat water is erg versterkend. De commissaris en de ambtenaar eerste klasse begaven zich met enige tegenzin naar de stroom. Het drinken van koud water trok hen niet bijzonder aan na hun rit door de regen, maar omdat ze iets over de eigenschappen van het water gehoord hadden, namen ze onderzoekend een paar teugen. Eigenaardig. Erg verwarmend en het verkwikt ook. Dan wel, wel, ja. Het, het, het doet me genoegen dat je me hier hebt laten komen, bommelen. Dat van die klachten was natuurlijk maar een grapje. Dit gebied is trouwens niet eens van de gemeente. Wat jij doorknopen. En bovendien weet ik dat jij je aan de wet houdt. Natuurlijk. Maar als heerzijnde verdedig ik onschuldigen tegen zwarte brillen en leder. Dat weet iedereen. Vanzelfsprekend. Alleen moet ik wel even ambtelijk vaststellen of dit gebied werkelijk niet bij de gemeente hoort. Een plicht gaat tenslotte voor vermaak, nietwaar? Ik zal de bron van deze rivier moeten opzoeken en op de kaarten aanduiden. Eten, drinken, vrolijk oh. zijn. Oh, wees maar niet bang. Dit is commissaris Bas. Zijn. Hij is lid van de kleine club. Een prettige aanspraak voor iemand van mijn stand, die geen kwaad doet. Hm. Zolang er maar orde is. <laughs> Een lolletje kunnen we wel verdragen, maar maak er geen janboel van. Wat jij doorknoper... Maar de ambtenaar was al doorgelopen om de bron van de rivier te gaan zoeken. Een aangename omgeving. Dat moet ik vaststellen. Dat water is werkelijk heel heilzaam. En dat die bloemen. Mm -hmm. Wij beambten hebben daar heus wel oog voor. Dat wordt wel eens voorbij gezien. Mm. Maar wij moeten onze plicht doen. Wat voor plicht? Dit gebied ligt wat onduidelijk, meneer Poes. Hm? Het staat niet op de kaart. En dat geeft een leemte in de ontginningsvergunning. Hmm. Het zou prachtig zijn om dit gebied tot ontwikkeling te kunnen brengen. Welvaart en sociale voorzieningen voor de inboerlingen. Recreatie voor de stedelingen. Een oh. financiering waarschijnlijk door de oliehandelmaatschappij. Hier ligt een heel mooie taak voor de overheid. Nadat ze de bovenloop van de rivier een poosje gevolgd hadden kwamen Tom Poes en de heer Dorknoper bij een rotswand, waar helder water uit de grond omhoog borrelde. In het meertje, dat zodoende gevormd werd, spartelden enige hopsaas. Maar toen ze de wandelaars opmerkten, drongen ze wat angstig samen. Kijk, dit moet dan de bron zijn. En wat zie ik daar? Hebben jullie vergunning om hier te zwemmen? Hmm, moeten we hier zwemmen? Heb geen angst. Dit is waarschijnlijk een wetteloze streek waar men bij zoiets niet stilstaat. Wanneer een en ander is vastgesteld en in kaart gebracht, zal alles keurig geregeld worden. Maar tot zo lang zal ik een oogje toedoen. Wij ambtenaren zijn de kwaadsten niet. Hmm. Ze moeten zwemmen. In de bron nog wel. En ze willen niet dat een ander een bad neemt. Hmm. Dat geeft te denken. Tom Poes en ambtenaar Dorknoper terugkeerden van hun tochtje... begon de avond reeds te vallen. In het licht van de ondergaande zon zaten heer Bommel en commissaris Bas... ontspannen onder een kastanje... terwijl enkele hopsa's zich in de buurt vermaakten met dans en fluitspel. Een verfrissend hmm. middagje. Hmm. Vriend, ik heb nooit geweten dat je zo'n gezellige prater was, Bommel... Het is misschien maar goed dat ik nu weer eens moet gaan. Een omgeving als deze verslapt de aandacht. Tot ziens, heren. U komt erop aan dat we de zaak keurig in orde zullen maken volgens de geldende reglementen. U hoort nog van ons. Oh, zo zie je. Hier komt iedereen tot betere gedachten. Wat jij, jonge vriend. Het zal een mooie wereld kunnen worden aan deze oevers. Ach ja, het was een goed idee van mij om de burgemeester erop te wijzen. Zeg nu zelf... Als ze de waterbron tenminste maar met rust laten. Toen heer Bommel de volgende morgen ontwaakte... werd hij getroffen door de stilte om hem heen. Heel rustgevend, maar toch mis ik iets. Hm? Gisteren was het gezellig toen we bezoek hadden van een paar leden van de kleine club. De, de commissaris van politie en de ambtenaar eerste klasse. Clubleden, dat, hm? dat gaf wat aanspraak... Maar het valt me tegen dat er verder niemand komt. Het zou bijvoorbeeld aardig geweest zijn wanneer mevrouw Doddel hier was. Dan zou ik haar de bron eens laten zien, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar er is niemand. Zelfs de hopsa's zijn er niet. Nee. Misschien is het wel een goed idee om naar de bron te gaan kijken. Huh? Zelfs zonder Doddeltje. Oh... Het water stroomt de verkeerde kant op. Ik ben bang dat er iets mis is. Er hangt een bovenmaatse waterslang in de bron. Iemand zuigt die rivier op. Net wat ik dacht. Hm. Daar zit die steenbreek natuurlijk achter. Oh. Ze willen het water in de handel brengen. Maar dat is een schande. Is dit nu de vreugde die ik iedereen had willen bereiden? In de handel brengen? Dat neem ik niet. Nee, dat neem nee, nee, nee. nee. ik niet. Neem ik mij niet. Ik zal die slurven van even op het droge trekken. Niet doen. Nee. Nee. Nee. Nee. Doei, hop, schaas, nog in het Nog in het water. Wat jullie? Ik wil alleen maar helpen als je begrijpt wat ik bedoel. Nu is het water de hele water. verdorven. Dat is erg onaardig. Het hier is erg zindelijk van binnen en van buiten. Wat jij Tompoes? Op de bergwand die het valleitje omsloot, stond een grote tankwagen van de oliehandelmaatschappij. De technici Hoos en Zogslijper hielden toezicht op de plastic slang die uit het voertuig naar het meertje beneden leidde. Er is iets fout. Hij zegt geen water meer. Er komt alleen wat vaste stof naar boven. Dat klopt. Ik zie daar een dikke in een ruitjesjas en die heeft de slulf op de wal getrokken. Maar het gaat niet. Zo kunnen we niet werken. Daar beneden moeten zaken eerst behoorlijk geregeld zijn, want dan staan wij hier voor de gek. Ik zal de ordeedienst opbellen. Goed, goed. Trouwens, de tank is bijna vol. Laten we gaan. Drink een beetje water, heer Olly. Ja. Dat helpt altijd om vrolijk te worden. Toen ik in die bron stond, heb ik genoeg gedronken. Oh. Maar de smaak is eraf, als je mij vraagt... Er is niets aan, bedoel ik. No. No. Mm. Gewoon water. Ja. Goed tegen de dorst, maar voedzaam is het vandaag niet. Mm. Zou dat iets met die slang te maken hebben? Het wekt ook helemaal niet op. Bedenk daarop eens dat de oude schicht al een paar dagen geleden zou worden afgeleverd... en nu staat hij daar in de regen. Vervelend door. Waarom moet ik eigenlijk naar de bron? Huh? Op mijn leeftijd hoef ik niet meer te baden. Hoor? Het is bedorven. Waarom moet iedereen vandaag het water in? Het ja, toppunt. Toen ik een bad nam om de slang uit het water te trekken, waren ze boos. Alsof ik minder ben dan zij. Eigenlijk vind ik het hier lang zo prettig niet als gisteren. Ik ga maar weer eens naar de oude schicht kijken. Tja. Maar waarom moeten ze baden als het water bedorven is? Daar wist heer Bommel geen antwoord op. En zo klommen ze zwijgend uit de onderaardse gang omhoog. De regen was opgehouden, maar de wind was sterker geworden en vloot gierend door de bomen, zodat de bladeren van de takken gerukt werden. Een beetje terzijde van de weg stond de oude schicht in de storm te schudden, terwijl de nota aan het stuurwiel wapperde. Keurig. Hij ziet eruit als nieuw, wat jij jonge vriend. Dat is mm -hmm. tenminste één prettig ding vandaag. Maar het weer is daar beneden beter. Ja. En veel bloemen zijn hier ook niet. De kon konden trouwens niet helpen dat hun water bedorven was. Ja, het is een vreemd volkje. En ik moet toch wel zeggen dat alles heel anders gaat als ik gedacht had. Ik bedoel, men mist daar beneden toch wel een ontwikkeld gesprek. En in plaats van heren van mijn stand stuurt en een plastic slang of zakenlieden... zoiets begint neer te drukken, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga met de oude schrift naar de stad. Gewoon maar om eens te uh, vertreden. Geen je mee? Heer Bommel begaf zich eerst naar het gemeentehuis. Want hij wilde de burgemeester toch eens vragen waarom er zo weinig prettig bezoek in het verleidje kwam. Zou hij het geheim gehouden hebben? Maar toen hij het kantoor voor de burgemeesterskamer betrad, bleek hem dat dit niet het geval was. De commies Kerfkruijer en ambtenaressen Strikgaren lieten het glas zakken waarvan ze walgend zaten te nippen. Daar heb je hem. Door hem moeten we hier water proeven. Alsof een ambtenaar het al niet moeilijk genoeg heeft. Pretwater heeft hij uitgevonden. Leuk hoor. Ik vind het echt vies. Ech. Er zit een smaakje aan, vind ik. Het kan niet gezond zijn. Natuurlijk weer een poging om de gemeente op te lichten. Het is dat meneer Dorknoper zelf er iets in zag. Maar anders... Bah. bah! Het is gewoon water, meneer Steenbreek. Dat is wat ik bedoel, burgemeester. Alle proefpersonen die ik het vocht heb laten drinken... ...reageren gelijk. Er is niets aan. En dus is er met het hopza water geknoeid. Het zou mij niet verbazen wanneer OBB erachter zat. Wat bedoelt u? Waar zit ik achter? Achter dat water. Geef maar toe dat je ermee geknoeid hebt. Wat betekent dat? Het is duidelijk. U wilt een goede prijs maken voor de formule van het vocht en daarvoor is niets u dol genoeg. Geweld, mishandeling, knoeien met water, duidelijk een grafijn zakelijk spel. Ik heb niet met water geknoeid. Ik ben er alleen maar ingesprongen om de slang uit de bron te trekken. En zodoende heb ik er even in gebaat, terwijl de hopsa's er boos om waren. Allicht, het is vies... Als ik dat geweten had, zou ik het niet geproefd hebben. Stel je voor, ik zit daar je badwater te drinken. Daar gaat het nu niet om. Dit is ander water dan het door mij onderzochte. Hier is van vrolijkheid geen sprake. Ik zal de zaak aan de president-directeur voorleggen. Mag ik vragen of het beter gaat met uw bloeddruk, meneer Steinhakker? Nee, dat ga je geen bliksem aan. Luister, ik heb hier een rapportje van de technicus die water uit de hopsa gezogen heeft. Hij vraagt om inzet van de dienst in dat gebied, anders kan hij niet werken, zegt hij. Maar nu wat anders. Steenbreek, kan jij ervoor instaan dat het water goed was, toen je het de eerste keer proefde? Maakte het vrolijk? Het was goed. Hm. Nadat ik het geproefd had, merkte ik zelfs op dat het landschap aantrekkelijk was. Het had een aangenaam... Klimaat, meneer Stijnhakker. Sta er niet te krezelen. Met gesnotter kunnen we geen zaken doen. En noem me geen meneer. Nee, meneer. Ik ben geen minister. Steenbreken. Ja, Vooruit. Ga de orde iets inschakelen. Drukte en stank. Beledigingen op het stadhuis. En geen interesse in de kleine club. Heer Bommel liep te neergeslagen een café binnen om een verfrissing te gebruiken. Maar op dat moment viel zijn oog op commissaris Bas... die daar met de ambtenaar doorknoper aan een tafeltje zat... en glimlachend herinneringen ophaalde aan hun verblijf in de vallei. Je ziet er pips uit, bommel. Bevalt het eten, drinken en vrolijk zijn je niet langer. Oh, ja. Vanmorgen dacht ik even van niet, maar nu is dat anders, bedoel ik. Niemand gelooft me als ik over de vallei vertel. Dat vind ik nu echt verdrietig, want ik zou graag iedereen mee laten genieten... Maar jullie zijn mijn getuigen en daarom ben ik blij dat ik jullie tref. Warempel zijn wij getuigen. Ja. En het is een goed idee om anderen ervan te laten profiteren. Toch. Wilt u wel geloven dat ik zin zou hebben om zelf een weekendje te gaan? Nou. Als ik het maar eenmaal ordelijk in het kadaster had. Ja. Tot ziens, meneer Bommel. Tot ziens, uh, Bommel. Nee, maar... ouwe ruis, <laughs> dat is toevallig... Altijd leuk om oude vrienden te ontmoeten. Ja, ja. We hebben vroeger afgelachen, Pobbel. Weet je nog? Ja. Ik, ik geef een rondje. Dag, hier Super. Van dat lachen weet ik niets meer. Ik, ik bedoel, het zijn allemaal uh, zaken en slechtheid hier. Nee, ik voor mij weet wel een betere streek. Daar heb ik van gehoord. Interessant, hoor. Hoe kom je daar eigenlijk? Drink eens uit, jongen, dan krijg je nog een nutje. Gezellig. Wat? Ja, ja. Uh, uh, niet gek. Uh, niet zo goed als het water in de Hopsa van Leers, U begrijpt wat ik bedoel. Maar uh, het is niet gek. Super was een gul en belangstellend gastheer. En na een half uurtje had heer Bommel hem dan ook alles verteld... over de kuil en de onderaardse gang en het vreemde dag. Je, je moet eens langs komen. Beetje aanspraak. He, huh, gezegd. Eten, drinken en vrolijk zijn. Superzaken, die oude jongen. Dit keer kan het niet missen. Weekendtripjes naar de Hopzavallei. Zonnedagen in de herfst. Ja. En eten, drinken en vrolijk zijn. Ja, zie ik wel zitten, maar. Maar daar is geld voor nodig. En hoe is het met de politie? Daar hebben we geen last van. Het is dus hun terrein niet. En geld kunnen we makkelijk lenen op zo'n superplan. Zij je zien. Maar we moeten publiciteit hebben daan de tap zit de krantenschrijver Argus. Ga jij nou eens met die jongen praten terwijl ik een eh, beetje ga opbellen. Een tolle zaak, meneer Poes. De hopse water is nu van een andere samenstelling. Brau. De eerste monster was rotartig aardig. De bevatte allerhand zouten die ik nog immer verzoek te analyseren. Maar de laatste monster is niets dan water. En praten maar, en praten maar. Maar ik ben blij dat ik de jonge vriend tref. De straat beweegt een beetje. Hey Olly, staan blijven. Oh. Ja, u had beter water uit de vallei kunnen drinken. Ja. U kunt u maar liever eerst naar huis gaan. Oh, onzin. Nee. Ik wil terug naar de hopses. De, de, de, de vallei bedoel ik. Hier is nog oh, niets gedaan... Ik kan hier alleen maar praten met zakenlieden. Ik, ik bedoel, uh, super. Haha, had dat niet moeten doen, als dus je begrijpt wat ik bedoel. Maar, ja, ik heb niet veel aanspraak. Kom, daar huh? Kom. Ja. staat de oude schicht. Ja. Stap nu maar in, dan zal ik u naar Borrels rijden. <lacht> Welkom thuis, heer Olivier. Ik zie dat de vakantie ontspannend was. Als ik zo vrij mag zijn. Maar ik vrees dat de maandtijd... Um... Dat hoeft niet. De vakantie is nog niet om, zie je. Heer Bommel komt alleen maar even uitslapen. Goed dat u het zegt, heer. Mm -hmm. Ik dacht dat heer Olivier sliep met u goedvinden. Na een droomloze nacht zat heer Bommel de volgende morgen... wat katterig achter zijn havermout de krant te lezen... terwijl Tom Poes hem gezelschap hield. Zijn sufheid duurde maar kort, want plotseling zette hij grote ogen op, terwijl het bloed hem naar de bleke wangen steeg. Nee, maar, weet je wat er boven dit artikel staat? Superreizen naar de Hopza-Vallei. Dat staat er, zonnedagen in de herfst, gratis eten, drinken en vrolijk zijn. Ik had dat al gelezen met u welnemen. Een heel aantrekkelijk ah. stukje van de heer Argus, werkelijk. Dat reisje zou mij wel lijken, en als ik zo vrijmoedig mag wezen, vraag ik een dagje vrij af. Niks vrij af. We moeten aan het werk, onmiddellijk. Dat komt er nu van dat je me gisteren niet hebt tegengehouden, Tompoes. Superreizen. Ach, ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. We moeten meteen op weg, jonge vriend. Volg me. Daar staat een reisbus. Supertreffel staat erop. Wat zou dat betekenen, denk je? Ik bedoel, ik weet wel wat het betekent, maar wat ja. betekent het? De voorgevoelens stijgen weer naar de keel, jonge vriend. Ik ben bang dat we te laat zijn. Huh? Super, weet van aanpakken. Hmm? En door dat artikel in de krant had hij meteen al klanten. Oh. Maar waarom vindt u het zo erg? Ja. U wilde toch iedereen van de vallei laten genieten? Nou, iedereen... Natuurlijk moet iedereen van de Hopsa-vallei kunnen genieten. Daar hebben we voor gestreden. En daarom is het eigenlijk helemaal niet zo erg dat ik super alles verteld heb. Hij doet mooi werk, nu ik er goed over nadenk. Op dat moment maakte een grote verwarring zich van hem meester. De zon scheen nog altijd helder in de vallei. Maar de bloemen en de planten waren over een brede baan platgetrapt. In plaats daarvan was de grond nu bedekt met flessen... Blikjes, zakjes, papieren en andere handige verpakkingsmiddelen. Ook waren er takken van de bomen gerukt... zonder twijfel om het gaan van de bezoekers te vergemakkelijken. En op de stompen zaten een paar hopsa's verstard te kijken. Het ziet eruit alsof er aanspraak gekomen is. Dit, dit, dit is geen aanspraak. Dit, dit zijn toeristen, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, het is allemaal heel vreselijk... Heel droevig bedoel ik. En toch is het net alsof ik ergens muziek hoor. Ja, dat kan. De bezoekers laten natuurlijk een radiootje spelen en ik denk dat ze weer op de terugweg zijn. Easter en Drink! Ruwelijk zijn met z'n een uurtje tussen 4 en 5. Oh. Het water schijnt weer kracht te hebben. Houd, ik protesteer! Wie geeft hier iemand het recht buiten de paden te lopen? Ik wil hier een belspelletje spelen. Hopsa, hopsa. je hopsa hoort, dan kun je onmiddellijk bellen naar 0900-8844. weet het, succes! Dit gaat niet! Waarom niet? Het gaat heel best, ouwe reus! De buurt hier ja. is eerste klas en het water is prima. Dit wordt een superzaak, zal je zien. Super, ik begin een Dit is een bak. geen superzaak. Dit is het land van eten, drinken en vrolijk zijn. Maar ja. als, hier, als hier toeristen worden losgelaten, blijft er niets van over, als u begrijpt wat ik bedoel. En een heer van mijn stand kan het niet doen. Oh, oh, oh, oh, oh. dat is uit de tijd, jongen. Jij denkt dat je beter nee, bent dan een nee. ander, hè? Haha, onsociaal, zo hoor. Wij hebben allemaal dezelfde ja. rechten, maar weet je wat? Jij hebt ons de tip voor deze streek gegeven. En daarom krijgt jij van mij ook een tip. Zaken zijn zaken. Nog nooit ben ik zo beledigd. Ik, en heer en een bommel hebben een fooi gekregen, omdat ik een tip gegeven heb. Ja, maar u hebt hem eerlijk verdiend. Het is toch waar dat u aan Super hebt verteld waar hij de hof zou verlijden vinden? Ja, ja, geef mij maar de schuld! Mooi is dat! In plaats dat je... Ja. Die jonge vriend heeft gelijk. Ik heb Super het idee gegeven door mijn gepraat in dat café. Och, wat heb ik gedaan. Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet doet meemaken. Maar ik zal mijn misstap ongedaan maken... Er bestaat toch nog zoiets als natuurbescherming, al zou ik de onderste steen boven laten komen. Volg me, Tompoes. We gaan deze misstand een halt toeroepen. Tot volgende week en dan ben ik weer onder vier De avond viel reeds toen heer Bommel zijn voertuig tot stilstand bracht achter de touringcar van Buls Super. Het reisgezelschap had zich in alle richtingen verspreid. Maar de ondernemer was met zijn assistent een naburige uitspanning binnengegaan. Daar stonden ze bij de tapkast hun zaken te bespreken onder het genot van een verversing. Oh, dat hopsa water is beter dan de drankjes hier. Oh, Voelt nog zitten baas. Het is eten en drinken, vrolijk zijn trouwens ook. Weet je wat ik heb gedacht? Nee. Morgen nemen we wel wat lege flessen mee. En dan gaan we dat water verkopen. Ja. Heel, heel goed, Heep. Je komt er wel. Maar uh, ik heb nog een andere attractie voor je. Ja, ja, ja. Supers vrolijke jachtreizen. Ja, ja, ja. wat, wat, wat, wat zijn dat? Dat zou ik je zeggen. Dat zijn aparte tochtjes voor dure lui. Jacht met windbuksen op de hopsaast. Oh. Stasamme, lolgever. Zo, dat hoor ik gelukkig nu eens net. Maar tegenover u staat een vastberaden heer die het kwaad met wortel en merg uit zal roeien. Ja. <tie> ja. Die pommel, die pommel. En tot ziens maar weer. Ik wist wel dat het geen goed plan was om dat café nee. binnen te gaan. Met die super en hyper kan je niet ja. praten. Heb je zich pijn gedaan? Pijn over, overal. Oh. Maar vooral inwendig. Van binnen bedoel ik. Okay. Innerlijk heb ik meer pijn dan uiterlijk, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze mm. willen op de hopsa's gaan jagen. Hoe kan iemand zo slecht zijn, jonge vriend? En dat terwijl ik alleen maar vrolijkheid aan iedereen wilde brengen. Mm. Maar hier moet opgetreden worden. Gelukkig ben ik goede vrienden met de politie. Ik zal bescherming gaan vragen, zodat de schurken op heterdaad kunnen worden ingerekend. Ik weet niet of dat het beste idee is, heer Olly. We moeten natuurlijk iets doen, maar ik geloof dat we de zaak van een andere kant moeten bekijken. Jij moet het natuurlijk weer beter weten. Maar ik ga naar commissaris Bas. Kijk eens wie we daar hebben. Ja. Je ziet er niet zo best uit, Pommel. Nee, maar... Gaat het niet goed in de Hopsa-Vallei? Nee, helemaal niet. Het dreigt gevaar. En daarom kom ik u hulp inroepen, als u begrijpt wat ik bedoel. Super, brengt de reisgezelschappen heen, die de rivier leeg drinken... en mij en de natuur vertrappen met radio's en afgeplukte bloemen. En nu wil hij op de Hopsa's gaan jagen. Het is wat mm -hmm. te zeggen. Zonde. ja. Zoiets zou eigenlijk verboden moeten worden. Maar ik heb daar geen zeggenschap. Dat gebied behoort niet tot Rommeldam, zoals de betreffende ambtenaar heeft vastgesteld. Volgens de officiële gegevens bestaat het zelfs helemaal niet. Daarom zou ik me maar niet druk maken, Bommel. Er is niets aan te doen. Niets? Vol sombere gedachten dwaalde heer Bommel door de donkere straten. En als vanzelf raakte hij weer in de buurt waar de touringcar voor het café stond. Het is heel vreselijk. Super gaat met bussenvolk op de hopsa's jagen. En de politie zegt dat er niets aan te doen is. Wat kan ik alleen nu nog beginnen? De misdadige autobus in brand steken. Besluiteloos keek hij naar het kroegje waar nog een licht brandde. Alhoewel het al na sluitingstijd was, zag hij er een bezoeker naar binnen gaan met een schertshoedje op het hoofd. Het was een lid van het reisgezelschap dat die dag de hopza bezocht had... en dat nu verslag ging uitbrengen in een achterkamertje van het café. U bent laat. Sorry. Ik wacht al tien minuten. Pardon. Maar goed. Hoe is de dag verlopen? Ja, reuze. En hebt u het rivierwater geproefd, zoals ik u gevraagd had? Het water zit nog in mijn hoofd. Geweldig. Morgen ga ik weer. Dat denk ik niet. Oh. Dit is voor uw moeite. Oh, Goedenavond, meneer Stekkel. Goedenavond, meneer Steenbreek. Tot zien. Toen de heer Steenbreek even later het café verliet... zag hij heer Bommel voor de deur staan. Bent u het? Ik dacht dat u super zou zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dan, dan speelt u natuurlijk met super onder één hoedje... Het is treurig, maar ik neem het niet. Ik zal... Neemt u het uh... zo op, meneer Bommel? Die figuur Super ken ik niet, hoewel ik zijn reisonderneming vandaag heb het laten volgen. Uh, wij, wij hebben belangen in die vallei. Een ontginningsvergunning om nauwkeurig te zijn. Uh, dat heb ik gemerkt. U wilde die rivier opzuigen, maar Super is nog erger. Weet u wel dat u op de hopsaas wil gaan jagen terwijl u de natuur vervuilt? Ach, het is allemaal mijn schuld. Omdat ik een beetje aanspraak wilde hebben is het afgelopen met het vrolijk zijn. De politie kan er niets aan doen, maar ik zal persoonlijk... Doe uh, geen moeite. Uh, ik, ik er zal... zal rust in dat gebied gebracht worden. De olie dienst wordt ingeschakeld. Goedenavond. Intussen had Tom Poes zijn eigen idee gevolgd. Hij wilde weten waarom het water in de Hopza-vallei zulke vreemde eigenschappen had... En daarom was hij naar het stadslaboratorium gegaan. Hij trof het, want professor Prulwitzkowski was daar met zijn assistent nog druk aan het werk, ondanks het late uur. De water, daarmee zijn wij dadig, meneer Poes. Wij hebben na vele provingen eindelijk in een nederslag. Zet u zich, bitte u, wij naderen ons het einde. Wow, oh. wat hebben wij dan hier? Mm. Natriumchloride, hè? Dat is heel gek, prof. Dat doet me aan Hydradenoma denken. Veroorzaakt door sudorifera. Heel goed. Gaat u maar zitten, meneer Pips. Het is een vreemdadere schwitz. En dat is het. Uh, wat is het? Weet u waardoor de eigendommelijkheden veroorzaakt worden? Door een dierlijke afscheiding. Weet u ook of er een levensvorm is die zich... Regelmatig in de waterbaat? Ja, de hopsa's zwemmen erin. Pro, dan zal ik nu mijn rapport opmaken kunnen. Gaat u maar weer zitten. Maar dat deed Tom Poes niet. Hij verliet onthutst het gebouw. Dat is toevallig. Wat prettig dat ik je net tref, jonge vriend. Ik vroeg me al af waar ik je moest zoeken, want je hoeft verder je best niet meer te doen. We kunnen rustig teruggaan naar de vallei. Ik heb alles geregeld. Wat hebt u geregeld? Uh. En waarom kunnen we rustig teruggaan? Kan de politie dan toch iets tegen super beginnen? Ja, de politie mm -hmm. die kan niets. Oh. Ze hebben in de hopsafverlijn niets te vertellen, zei de commissaris me. Maar ik trof toevallig de secretaris van de oliehandelfirma, je weet wel, steenbreek. En op mijn aandringen stuurt hij de orde dienst van de oliezaak, zodat er nu weer rust en orde zal zijn. Wat zeg je daarvan? Hoewel er wolken voorbij de maan dreven, regende het niet. Maar koud was het wel. Heer Bommel was dan ook blij toen de kuil eindelijk weer in het zicht kwam. Ik verlang naar het milde klimaat daar beneden. Dat zal mijn tiergestel goed doen. Vooral nu ik met zoveel ontberingen een einde gemaakt heb aan de misstanden die onze vakantie bedierven. Wat jij, jonge vriend. Hm. Oh. Ik dacht al dat het weer een autobus was. Oh nee, dat is afgelopen, heer Zadkiel. Daar heb ik voor gezorgd. Hier komt morgen een Hm, ik ben hm. bang dat het er niet beter op wordt. Dat, dat gehum moet uit zijn. Schaam je je niet? Ik spoeg en sloof om de zwakken te verdedigen en vrolijkheid te verspreiden. Hm. En wat doe jij? Hummen! We hebben zoiets als die orde dienst al eens eerder gehad. U weet ook wel dat die steenbreek niet deugt. Orde is orde. Orde moet er zijn, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan. Het is prettig, bedoel ik. En daarom kan het niet verkeerd zijn. Ik hoor het al. Ben al weg. Zal wel eens terugkomen als alles over is. Toen heer Bommel en Tom Poes in de vallei kwamen... kleurde de opkomende zon het landschap met een rode gloed... En tussen de bloemen keken enkele hopsa's heer Olly vragend aan, zodat zijn boosheid verdween. Glimlachend trad hij op hem toe, om hem gerust te stellen en mede te delen dat er geen toeristen meer zouden komen. Er komt hier orde, maar heb geen angst. Ik zal persoonlijk zorgen dat het en geen pijn doet. Gemakkelijk praten. Hoe kan hij daarvoor zorgen? Lieden, als het een komen je niet voor de pret. Nee, er is maar één manier... En dat is om aan die secretaris te vertellen hoe belangrijk de hopsa's voor het water zijn. Als ze niet in de bron baten, is het niet anders dan gewoon rivierwater. En dan is het uit met eten en drinken en vrolijk wezen. Dan heb je zo. De olieorde dienst is een aantocht. Heer Bommel was naar de rivier gegaan om zich te verkwikken aan het water, dat zacht kabbelend langs de oever stroomde. Oh, dat doet me goed. Eten en drinken, dat is het. En bovendien trekt de slaap me uit de doorwaakte ogen, zodat alle zorgen van me afvallen. Vrolijkheid is toch maar het enige. Zeg nu zelf. Als er maar geen baderij van vreemders in de boom boel... Oh nee, dat is afgelopen. Het leek gisteren even vervelend te worden. Dat kwam omdat ik in mijn goedheid aan anderen heb gedacht. Maar ik heb op tijd het verkeerde daarvan ingezien. De orde dienst zal wel gauw komen, denk ik. Een vrouwenlingheid. Gekke hopsa. Zet de vaatjes springstoffen in de onderaardse gang. Vanmiddag gaan wij daarmee de overhangende rots bij de bron opblazen. Vanmorgen moet eerst de omgeving worden schoongeveegd. De ingang is in de bodem van die kuil daar. U kunt dat verleidje beter met rust laten, meneer Steenbreek. Echt waar, u zult er spijt van krijgen wanneer u de hopsa's lastig valt. Zij zorgen voor de stoffen die het water zo speciaal maken. Ze zwemmen erin en dan... Ik heb je raad niet nodig, vent. Het water wordt door een geleerde onderzocht en ik wacht zijn rapport af. Vooruit, vooruit. Maak dat je hier weg. U zult er spijt van krijgen. Hopman Knoeper, hm? verwijder dit ventje. Ik bezit een gemeentevolmacht om hier de orde te handhaven. En ik heb reden om aan te nemen dat hij oproer oproerkraaier is. Wegwezen. Oh, dat is dus mislukt. En de hemel weet wat er nu in de vallei gebeurt. Ik zou erg gauw iets anders moeten proberen. Want dat rapport van de professor zou wel veel te laat komen. Oh... Dit rapport moet eigenlijk naar de post besteld worden, meneer Pieps. Al onze onderzoekingen van de water zijn daarin tezaam gebald. Maar ik ben toch geen postbesteller? Behaalt u zich, u? Het is eigenlijk te gek. Ik heb niets te zoeken bij die kuil. Maar het zou toch jammer wezen wanneer dat aardige landschap daar beneden beschadigd zou worden. Het was de prettigste middag... ...die ik dit jaar gehad heb. Een toeristenbus van Super Travels. Afgeladen. Op weg naar de kuil, werd ik. Hm. Het kan nooit kwaad om er achteraan te gaan... ...en te kijken of de papieren in orde zijn. Vooral nu ze misschien jachtgeweren bij zich hebben. Commissaris. Commissaris Bas, wat is er aan de hand? Bij die kuil gebeurt iets wat niet pluis is... Het is prettig dat ik u tref, want er moet gauw iets aan gedaan worden. Je bedoelt die autobus? Nee. Die, die zag ik rijden. Ja, maar... maar... ik kan er niet veel aan doen, vrees ik. Nee, maar... Ik heb bommel ook al uitgelegd dat ik geen toezicht heb op de Hopza-vallei. Maar daar gaat het juist om. En het is erger dan die Touringcar. Oké, oh, rij maar mee en, en leg me eens rustig uit wat je bedoelt. Uh, ja. Dat deed Tompoes... Terwijl hij daar nog mee bezig was, kwam de ingang van de ondergrondse gang in het zicht. En reeds van verre was het duidelijk dat er iets vreemds gebeurde. Uit de kuil vlogen de toeristen omhoog die er net in waren afgedaald om een prettig dagje te hebben. Wat betekent dat? Wat is dat voor ordeverstoring? Uh, ik denk dat de ordendienst van Steenbreek daar bezig is. Bull Super lag naast de verlaten autobus en keek glazig naar zijn passagiers die op onordelijke wijze uit de kuil verwijderd werden. Wat is er gebeurd? Het is uitpaas. Daar beneden zit allemaal namaakplissie. En onze klantizie gaat er vandoor. Ik wist wel dat er ergens een vuiltje was. Het is altijd hetzelfde met jouw superzaken. Geen We mogen toch wel jacht op hopsas maken. Er is toch zeker geen wet die een beetje onschuldig vermaak verbiedt. Wat is een voor ordeverstoring? Nog meer smeren ze! Echte deze keer! Gauw, kom mee in de bus, We kunnen beter wegwezen. Ja, wegwezen. Ja, wegwezen. Ja, wegwezen, Hier is dus een orde aan het werk geweest, hè? Ja, de orde van de oliehandelmaatschappij. Die heeft een ontginningsvergunning met volmachten van de burgemeester gekregen. Voor de hopsavallei, u weet wel. Ik weet het, ja. Hoe kan dat eigenlijk? U zei zelf dat het gemeentebestuur hier niets te zeggen heeft... omdat het valleitje niet bij Rommeldam hoort. Hoe kan de burgemeester dan vergunningen geven en zo? Ja, Dat vraag ik me ook af. He? Het is een vreemde zaak die ik eens rustig ga uitzoeken. Is dat daar die meneer Steenbreek, niet? Uh -huh. De baas van die ordendienst. Uh -huh. Mooi werk, knoeper. Dat schoonvegen van die vallei. Een ogenblikje. Mag ik uw papier eens even zien? Heer Bommel zat te midden van de hopzaas tussen de bloemen van de zon te genieten. En keek glimlachend naar enkele ordermanschappen die de laatste toerist naar de onderaardse gang joegen. Zien jullie wel, alle indringers worden eruit gejaagd. We zullen geen last meer van ze hebben, want er wordt flink opgetreden. Orde moet er zijn, ze hebben goede vader altijd. En daar heb ik voor gezorgd. Huh? Uit! Huh? Jij ook. Huh? Huh? Huh? Alle bezoekers eruit. Huh? De Vallei wordt schooggeweer. Huh? Huh? Huh? Huh? Laat me onmiddellijk los. Ik ben geen bezoeker. Ik ben Olivier B. Bobo persoonlijk bedoel ik. En ik bescherm het eten, drinken en vrolijk zijn in dit gebied. Laat me met rust of ik zal me beklagen bij de heer Steenbreek. Intussen legde de ordendienst de laatste hand aan het schoonvegen van de vallei. De goed gedrilde manschappen doorzochten alle struiken en bloemenveldjes. En joegen de daar aanwezige hopsa's naar verzamelplaatsen. Ze werden opgevangen in grote jutezakken die met een keurig strikje werden dichtgesnoerd en klaargelegd voor verder vervoer. Het ging allemaal heel ordelijk in zijn werk. En de enige onregelmatigheid was heer Bommel. Die had zich losgerukt en draafde nu met een snelheid die men niet van hem verwacht zou hebben voor de wachtmeester uit. Maar deze laatste was natuurlijk beter geoefend. En het zag er dan ook naar uit dat het vangen van de vluchtende heer niet lang op zich zou laten wachten. Maar gelukkig was er niet ver vandaar. Een onregelmatig rotpartijtje met vele openingen. En in één daarvan liet heer Olly zich met een wanhopige sprong zakken. De wachtmeester passeerde in een daverende looppas zonder hem te zien. Hij waagde het niet om uit zijn schuilplaats te komen. En hij zat er nog toen de ordelieden de jute zakken naar de onderaardse gang droegen. Daar gaan de hopsa's. Hoe vreselijk is dit alles. Dit, dit, dit heb ik nooit bedoeld bedoel ik. En toch is het allemaal mijn schuld. Ach ik ben een gebroken heer. Uw volmacht heeft geen enkele waarde, meneer Steenbreek. Het gemeentebestuur heeft hier geen zeggenschap. Dit alles is zeer onaangenaam. Ik zal mijn hoofdkantoor moeten opbellen met de radiotelefoon en ik ben bang dat er moeilijkheden zullen komen. U kunt beter opschieten. Van uw optreden hier kunnen zeker moeilijkheden komen, maar andere dan u denkt. Ja. Dit is dus het rapport over het hopsa-water. Waar zit Steenbreek? Hoeveel middelen die knoeier aan de telefoon? Waar betaal ik hem eigenlijk voor? Steenbreek! Waar zit je, Steenbreek? Ik heb hier het rapport over het hopsa-water. Wat heb je met de hopzaas gedaan, Steenbreek? Hier, hier ben ik, meneer Steinhakker. De vallei is schoongeveegd. Volgens uw orders. De hopzaas zijn keurig verpakt en liggen gereed om naar de dierentuin gebracht te worden. Volgens uw orders. Maar de ontginningsvergunning schijnt enigszins ongeldig te zijn. Meneer Steinhakker, het gemeentebestuur heeft hier geen zeggenschap. Misschien vallen we hier onder de juridictie van een vreemde mogendheid. Ik heb enigszins... Ik wil geen last hebben met een onbekende mogendheid die de oliekaart kan dichtdraaien. En het water is waardeloos zonder die hoogzaas. De hele zaak is het geproddel van een kruk. En die kruk ben jij, Steenbreek. Ik heb hier niks mee te maken. Ik weet van niks... Denk daaraan, steenbreek, anders vlieg je eruit. Ja, meneer. En noem me geen meneer. Ik ben geen onwettige verkoper van water. Na enkele uren kwam heer Bommel uit zijn schuilplaats en kroop voorzichtig op handen en knieën door de bloemen. Het landschap lag vertrapt en verlaten voor hem. Maar in de verte zag hij de ordendienst in geordende looppas naar de onderaardse gang draven. De flinke manschappen hadden opdracht gekregen in te rukken. Maar je Olly wist dat natuurlijk niet. Het is gebeurd. Alles is schroken veegt, behalve ik. Nu blijf ik hier geknakt en verscheurd achter als een gebroken heer. Mijn pijp is de enige troost die me nog rest... Hmm. Er blijft mij niets anders over dan de wijde wereld in te trekken En in een verland land een vergeten leven te beginnen Met dit plan begaf ook hij zich naar de kuil Maar toen hij daar aankwam bleef hij verrast staan In de onderaardse gang lagen de zakken waarin de hopsa's verpakt waren Heer Bommel knielde haastig neer en begon de touwen los te maken Jullie moeten je goed verbergen ze zeggen niet eens dankjewel. Ach, dat is ook geen wonder. Het is immers allemaal mijn schuld. En het is alleen maar uitstel. Die oliesoldaten komen natuurlijk terug om de vallei verder schoon te vegen. Ze zijn alleen maar even koffie gaan drinken of zo. Ach, had ik maar naar Toen Poes geluisterd... in plaats van hem op het ongepaste van zijn woorden te wijzen. Nu is hij boos weggegaan zodat ik hier eenzaam door de grotten dwaal, zonder een list te kunnen verzinnen, omdat iedereen me in de steek gelaten heeft. Vervuld van deze droevige gedachten kwam hij tenslotte bij het einde van de gang. Boven hem viel het schijnsel van een grijze dag door de opening en verlichte enige vaatjes die daardoor de ordendienst waren geplaatst. Hmm. Maar voordat hij de inhoud kon onderzoeken... vernam hij het geluid van stemmen boven zijn hoofd. De orders zijn duidelijk, Hopman. Jawel, meneer Steenbreek. Maar ik wil graag een plan naar voren brengen. Als we eens een paar gijzelaars gevangen namen... daarmee krijg je alles gedaan vandaag de dag. En de manschappen zijn prachtig getraind. Model soldaten, meneer. Gijzelaars? Een uitstekend plan. Hoewel... De orders van AWS zijn duidelijk. Inrukken. Maar ik zal je kranige houding rapporteren, Hopman. Ik, uh, ik, ik ben er niet. Ik, ik, wil, uh, ik wil onbemerkt uit de gang klimmen, als u begrijpt wat ik bedoel. Een einde aan deze toestand maken, uh, bedoel ik. O.B.B. Met welk spel is hij bezig, vraag ik me af. Kunnen we hem niet gijzelen? Heer Olly wilde zich haastig terugtrekken in de kuil. Maar het tonnetje waarop hij stond... Wankelde nogal en bovendien steeg een eigenaardige geur naar hem op. Het waren rookwolkjes uit het kruidvat waarin zijn pijp gevallen was. De springstof! Ik wist het! Ik wist dat OBB weer met een raag fijn spel bezig was! Begrepen meneer? Indrukken! Jawel meneer! Tompoes en commissaris Bas stonden op een afstandje naar het inrukken van de orderdienst te kijken toen de ontploffing plaatsvond. Ze wisten natuurlijk niet wat er aan de hand was en daarom zochten ze geschrokken steun tegen de politiejeep. Waar eens de kuil geweest was, verhief zich nu een grillige heuvel waar kale boomstronken uit oprezen. En op het gedeelte van de weg dat nog zichtbaar was, raasden de panzerwagens van de orderdienst zuidwaarts. Heb je ooit? Ze hebben de zaak opgeblazen. Maar daar zal die Steenbreek spijt van krijgen. Ik ga hem opschrijven dat het horen en zien hem zal vergaan. Hmm. ik geloof dat er iets anders achter zit. Waarom zou Steenbreek zoiets doen? Dat vindt zijn baas vast niet goed. Wacht eens even. Daar beweegt iets. Ja. In die zandhoop. Hmm. Als dat meneer Bommel niet is. Maar hij is er lelijk aan toe. Ik geef me over. Met mij is het af afgelopen. Dat voel ik heel duidelijk. De bediende Joost hing wat verveeld uit een torenvenster. De wind huilde klagen tussen de kale bomen en wolken joegen langs de ondergaande zon. Maar de aandacht van de knecht werd meer getrokken door de nadering van een politiejeep en de oude schicht. Heer Olivier komt dus eindelijk van vakantie thuis. Hij heeft genoten van eten, drinken en vrolijk zijn... en ik kon niet eens een dagje verlof krijgen. De een heeft alles en de ander niets. Zo is het in het leven. En nu moet er natuurlijk een maaltijd op tafel komen. Ja, ja. Welkom thuis, heer Olivier. Ik zie dat vrolijkheid duur betaald wordt, moet u goed vinden... Men houdt er builen, schrammen en gescheurde kleding aan over. Ik was daar al bang voor. Wanneer ik zo vrijmoedig mag wezen. Aanspraak. Het was de aanspraak. Zoals u wilt. Mm. Wat denkt u van een warm bad, een paar aspirintjes oh. en een schone jas? Ja. En een maaltijd oh. natuurlijk. Met het oog op de oh, ja. tijd zal ik het eenvoudig houden, maar wel voedzaam. Op de goede afloop... Het is te veel om precies te vertellen wat er uh, gebeurd is. Trouwens, ik praat niet graag over mezelf, zoals iedereen weet, maar uh, het was heel vreselijk. Eenzaam en alleen bevond ik mij in de onderaardse gang, terwijl de kruidvaten dreigend om mij heen stonden. En toen begreep ik ineens dat een land van eten, drinken en vrolijk zijn beveiligd moet worden tegen eenvoudige lieden en tegen aanspraak. Daarom heb ik de toegang vernietigd. Met gevaar voor mijn tere gezondheid. Nu is het onherkenbaar afgesloten... terwijl het niet eens op de kaart staat. Knap werk, bommel. Ja, ja dat vind ik ook. Er zijn nog steeds lieden die weten waar het ligt. Daar had hij gelijk in... Maar de oliehandelmaatschappij had er verder geen belang bij. En de oude Zatkiel vergenoegde zich ermee om tegen het vallen van de winter op de overhangende rots te klimmen waar eens de tankwagen had gestaan. Ik kan niet meer naar de hopza toe. Maar het is toch goed om af en toe eens te kijken naar een plek waaronder het altijd zomer is. In de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krein Ter Braak. Regie Chris Bajema, editing Christian de Roo. <middels> Voor alle informatie en podcasting hoorspelbommel.nl. Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties en de Stichting het Toonde Auteursrecht. <middels>